Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De captain van motorclub No Surrender is opgepakt in Frankfurt. De man was sinds januari voortvluchtig. Hij werd toen veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie. Hij had zich na dat vonnis moeten melden, maar kwam niet opdagen. De politie in Duitsland kwam de man op het spoor in samenwerking met de Nederlandse politie. En waarschijnlijk wordt hij binnenkort overgebracht naar Nederland. Noord-Korea wil zijn kernwapens alleen opgeven als de Verenigde Staten dat ook doen, schrijft het communistische land in een verklaring. Het overleg tussen Noord-Korea en de VS over de afschaffing van kernwapens lijkt nu uit te lopen op een fiasco. Eerder zou uit onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendiensten al zijn gebleken dat Noord-Korea helemaal niet ontwapent, maar juist opnieuw werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Duitsland verhoogt zijn defensiebudget naar bijna 43 miljard euro per jaar.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 Voor vertrek heeft de familie opnieuw asiel aangevraagd, maar dat werd door de IND meteen afgewezen. Door een tekort aan personeel neemt de afdeling Intensive Care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam voorlopig geen kinderen meer op. Er zijn veel te weinig kinderverpleegkundigen, zegt het ziekenhuis tegen lokale omroepen AT5. Kinderen die de komende tijd zouden worden opgenomen moeten nu zeker tot september wachten. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder, minimaal rond 13 graden. Morgen opnieuw volop zon met 20 tot 23 graden aan de kust. En 25 tot 28 graden land in maart. Na het weekend wat meer bewolking en iets minder warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van entertainer voor u. En ik natuurlijk een verzoekpaadje aanbrengen, telefonisch ook 03 cintura de seu me faz relaxar. dessa coisa parceira, desse jeito não sei que será. Felizmente na você, na me faz Dançando lampada, dançando ZANG Ja, de jaren tachtig, negentig en ja, we gaan lekker verder met UB40 en All I to Do. Ik zou zeggen, welkom bij twee uur, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het nu wel mogen bekomen. Blijf lekker luisteren op de 7 uur entertainment voor ub 104.5. D&B Plus 5C, de kabelkrant. En natuurlijk op je radio. Yeah. De krachtige hit, Will You Be 40 uit destijds All I Want to Do. En uh, ja, blijf er lekker bij, we gaan nog lekker muziek luisteren. Want draaien, u gaat luisteren, zo mogen zeggen. Hier wordt er zo nog voorbij komen: Ashwat met Don't Turn Around, Sting, Met Fragile. En uh, ja, zo ook: Gerard Joling. En verloren zijn we niet. Blijf er lekker bij, tot zeven uur entertainers voor u. Mijn naam is Sjedai. Goedenavond. Gerard jan Joling dus en verloren zijn we niet. Zeg mij wat is er aan de hand? Wat doen we met ons mooie land?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 Misbruik dat stuk natuur uit onze stad weggehaald. Toen wij dat niet allemaal verloor. Zij we niet. Er is nog een toekomst. Voor jou. Ik zing voor mij, ik zing voor ieder die er woont Om hier te komen tot een droom, voor wie het droom en zich nog loont Ik zing voor jou en ook voor haar, voor alle mensen bij elkaar Ik zing voor vooral waarvan we houden, zing dus allen met elkaar Een heel klein lied, een heel klein lied, kom op verlies de niet. Voor onze bossen, onze heiden, onze bomen, onze zee Zing alle mee, zing alle mee, en zing zo hard als je maar kunt Zodat het mooiste Verloren. En ik heb een verzoekje. En dat verzoekje is van mijn uh, collega Albert Jan Vos. En uh, ja, die wilde hem heel graag horen. Françoise Hardy. En commente de adieu. Uit 1968. Blijf lekker luisteren. Entertainment for you. Hier is hij. Zo in hij, en commenterentje. En dat allemaal aangevraagd door mijn collega. Ja, mijn collega Albert-Jan Vos. Daarom zei ik, ik vind hem ja Albert-Jan. <laughs> Dit is Boyzone en No Matter What. No matter what they tell us. No matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true, no matter what they call us, how. our own way back. I can't deny what I believe I can't be what I'm not I know my love forever I know no matter what If only tears were laughter If only prayers were answered Then we would hear God say No matter what they tell you No matter what they do No matter what they teach you What you believe is true And I All that matters now No matter what No, no matter what No, no, matter no, no matter what. And no matter what Gerard, die belde En hij belde naar 023 57303 93 ik kreeg mij aan de lijn. Hij wilde graag een plaatje horen. Van Rednecks. Ik denk hij gaat Katrina Joe aanvragen, maar nee hoor. Hij vroeg deze lekkere bellet aan. Hold me for a while. Deze was van Gerard, aangevraagd. En dat allemaal, uh, ja, hij zat te luisteren naar zfm-live.nl. Uh, en hij wilde deze plaat graag worden. Rednex was dit en hold me for a while. En we gaan lekker verder met Oswald. Zoals ons beloofd en don't turn around. Ja, en ik kon het toch niet laten. Ik denk ik ga toch nog eventjes uh, iemand bellen. Dus dat gaan we zo eventjes doen. Dat was dit, don't turn around, hier op CFM Entertainer for You, op 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook uh, DAB plus 5C, streepje, of streepje, nee, CFM streepje live.nl, daar kunt u dus ook mee luisteren. Dit is Michael Omen, en uh, alleen uh, voor jou.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 Ja, wat een lekkere plaat is dit toch? Je Michael Omen, En alleen voor jou. En wil mijn, mijn gevoel. En ik zei het, ja, ik, ik, ik kon het toch niet laten. Ik denk, uh, ik ga toch iemand bellen, hier uh, deze uitzending, vlak voor mijn vakantie. En dat is Natasja van der Leij. Uh, Natasja, een hele goede avond. Goedenavond. Ja, ja, jij zit ik in de auto. Je hebt net even lekker ja. boodschapjes gehaald en dan uh, word je gebeld door een ja. of andere, ja, gek van de radio. <lacht> hey, hoe is het met je? Ja, gaat heel goed. Lekker druk. Ja, jij... Uh, uh, dat is alleen maar goed. Ja, ja, toch? Ja, de optredens zijn prima en alles. Ja, kinderen gaat goed. Zeker, ja, ook goed. Ah, Oké, okay. nou dat is het belangrijkste. Hey, ja. Uh, ja, jouw laatste single eigenlijk, het is klaar. Ik hoop ja. niet dat het, uh, dat het klaar is nee, dat je nee, niks nee. meer uit gaat brengen, maar... klaar. Nee, nee, nee, nee. <laughs> We zijn uh, vol in ontwikkeling. Ah, Oké, okay. en een keer daar een tipje van de sluier oplichten. Uh, nee, eigenlijk nog niet. Eigenlijk nog niet. In ieder geval, je bent nee. bezig met een nieuwe single. Ja. Oké, okay, en uh, nou ja, en, uh, het is klaar. Uh, wat, wat kan je daarover vertellen? Hoe is dat tot uh, stand gekomen? Nou, een uh, collega zanger heeft eigenlijk mij de tip gegeven om te kijken of ik daar een, uh, ja, een Nederlands uh, nummer van kon maken. Ja. Dat heb ik uh, toen uh, laten doen. Bij Peter. Peter Pe lai. Peter lai. En, ja, dus die ah. heeft ook uh, de productie gemaakt van ja. ditje. En uh, ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Dus, ja, uh, nou ja. Peter, Peter hey, ja, ik denk dat de meeste Nederlandstalige, die, tenminste de mensen die van Nederland, Nederlandstalige muziek houden, ja, dat ze hem wel kennen. Ja. En, en hij, hij heeft zelf ook een aantal, aantal hitjes. En ja, als ze nieuwsgierig zijn, dan moeten ze... Zijn ja, album nu ook heel goed. Wat, sorry? Zeker een, zijn nieuwe album is ook een echte aanrader. Ja, ja nee, ik, ik, ik ga het sowieso eens een keertje contact met Peter opnemen. Dat sowieso. Ja. Dat, uh, dat lijkt me ook wel eens uh, verstandig. Ja. Toch? <laughs> ja, je weet het niet. Nee, precies. Hé, hey, maar um, ja, de, deze single, uh, het is klaar, is, is dat uh, een beetje de, de, de tekst geschreven op uh, een beetje persoonlijk vlak? Of? Uh, nee hoor, nee, eigenlijk helemaal niet. <laughs> maar het niet. zijn wel dingen die je zeg maar mee kan maken. Ja. Dus, uh, ja, gewoon uh, eigenlijk... Uh, Eigenlijk het dagelijks leven. Ja, precies. Ja. Er zullen uh, zeker mensen zijn die zich uh, daarin kunnen verleggen, zeg maar. Ja. Hé, hey, en uh, bij de volgende zien Zie ik je dan hier, of? Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Ja, nou ja, lijkt me ook leuk. Uh, als ik hem uit heb, dan uh, laat ik het je weten en dan kom ik lekker die kant op. Nee, dat is prima. <laughs> hey, sta je nog op uh, podia's uh, deze zomer, of? Uh? Uh, ik ga zelf eens even genieten van een uh, welverdiende vakantie. Ja. En, nou, uh, ik ook. Ja, ik, <laughs> ja, ja, hè, ik hoor ja, het. Ja, ja, ja. Lekker. En uh, ja, ik heb wel aardig wat boekingen staan al uh, tot het uh, einde van het jaar, dus. Ah, dat oké. Goed komen. <laughs> nou, helemaal goed. Hey, dan uh, ga ik jou tegen die tijd uh, horen. Ja, ik uh, neem even contact met je op. Ja, dat is prima. Ik je alvast een hele fijne vakantie. Ja, jij ook. <laughs> nee, je, gaat, uh, ja. je gaat wel uh, ver weg. Uh, Spanje. Nou, is toch ook ver weg? Ik bedoel, hè? Ja. ja je, je, moet, je, je kan het niet op de fiets doen, Mag ik het zo zeggen. Nee, dat, nou, dat kan wel, maar <laughs> dat niet niet doen. Ja, nou, dat is waarschijnlijk de vakantie voorbij als je er bent. Precies. <laughs> <laughs> Zeker in mijn tempo. Ja, nou, dat zijn jouw woorden. Ja. Hé, <laughs> hey, ik, ga, ik ga lekker deze single draaien. Ik, ik wens jou ja. ook een hele goede vakantie, een mooie vakantie met de, met de kids. Ik neem aan dat alles meegaat. Ja, zeker. Ah, oké. Okay. Dan gaan we het uh, zien. Spreken wij elkaar weer. Helemaal leuk. Hey, het is klaar. Bijna avond. Hey, ja, jij ook. Hoi hoi. Hey, hey. Als ik met je brein gelukkig, gelukkig Genik je zelfs dan al mijn pijn Al jouw kansen zijn verspeeld Dus verdwijn Ik heb het beste van mij gegeven Maar het is klaar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 De van der Lei en het is klaar en we gaan lekker uh, verder met Engelbert Humperdinck en een lekkere hou How I love you. You hold me.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 Come into my arms And lay down by my side moon is always there To keep our love alight You know me like a book You've read a thousand times We know each other's hearts We read each other's minds This feeling's always new How I love you How I love you Prachtige plaats, Engelbert Humpenink en How I Love You. hier bij ZWM Entertainment For You. Eh, heerlijk. Ja, we gaan lekker verder met Back To The 80s met Aqua. Ja, het laatste kwartiertje van Entertainment For You. En dan gaan we eventjes met vakantie tot, eh, tot 11 augustus. Dan ben ik weer hier op deze zender te beluisteren. Op die 169. Boys wore skinny leather ties whoa, Like Don John Johnson from Miami Vice When Eminem was just a snack And Michael Jackson's skin was je terug of mee naar ja in het land Kroatië dit was Aqua en back to the 80s. we gaan naar Kroatië en deze is voor mijn lieve vrouwtje Zoka deze is voor jou Dino Merlin van de album Moja Bognasna. En en Mojubi ete Dus we gaan lekker op vakantie daar naartoe en ik zou zeggen 11 augustus ben ik weer terug maar niet getreurd. CFM blijft lekker online en draaien. Voor Kao i svake noći Rodinu lice I ruke i oči Kao i svake noći Dođo ti sinoć Zaleka puta Prosuste I staro kaputa I bi svijetlo I zlatna zora I bi Što bit moro Kau dobra, stara vremena, lipa nam napravi hlad. Ti biješe stidna, zaljubljena žena, ja bih ah imla. i mlad. Šta bi pa suza, iz kanu, sledi se ljeto, u istome danu ti dože i ode, na splavu meduze. I omos od bola do bola, na likor, da-l-u-t-am, da-l-u-i-k, ad od bola do bola, na likor, da Tam dan baal czuj ik het gniezo, dan czuj het Po ljubi, kao i svake je mačk, odignu ti lis i ruke i oči, kao i svake noći, dođe ti sinoć, na spavu meduze dragom svoje prve i posljednje suze od ljubih te sinoć, čosnu te po kao i svake maš. Odboła, doboła, naar ik toe, daar lukt, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Daalt u ik, z'n eten, dit, na iko, na Ja, deze was van mijn vrouwtje Zelke. Hoor Jobie, de En dat allemaal gezongen door Dino Merlin van de album Moya Bokda En eh, wat gaan we nog doen? Ja, we gaan nog even een uh, plaatje draaien, zoals beloofd, natuurlijk. Ja, die had ik nog uh, in de lijst staan. Sting. En uh, ja, over alles wat uh, eigenlijk. Uh, ja, toch wel heel erg breekbaar is. Radio. ook zeggen wil. Ja, een van zijn beste nummers ooit, denk ik. En ook van de, ja, toch wel het meest gedraaide plaat, denk ik. We gaan er nog eentje doen! Jeffrey Kuipers, en over Bedankt voor het kijken. Als je hebt zitten kijken, mee zitten kijken. Ook, dan je het Ik zou zeggen, ja. Maak er een leuke vakantie van als je op vakantie gaat. En alles niet getreurd. Zie je hem blijf gewoon draaien. Na mij Mike met Euro Breakdown. En uh, ja, mij hoort u weer. 11 augustus. En dan zijn we er weer met Kees van Sluis en Daantje. En ja, en noem maar op. Ik zou zeggen, tot dan. Tot 11 augustus. Goedjes, bye bye. Goed weekend en geniet van het zonnetje. Doei. Kan ik niet geloven dat je bestaat. Het is een wonder. Diep in de nacht. Nu ik weet dat jij naar me smaakt. Zal ik rustig telen en zacht.